Patrick Holtskamp met het NOS-journaal. Drie gewonden zijn er slecht aan toe. Na de aanslag pleegde de schutter zelfmoord. Politiemensen hebben daarvoor nog op hem geschoten, maar het is niet duidelijk of hij is geraakt. De politie gaat ervan uit dat de dader alleen handelde. Eerst werd gesproken van drie mogelijke verdachten, omdat er na de eerste schoten twee mensen in een auto op hoge snelheid wegreden. De politie dacht dat ze verdachten waren, maar het waren mensen die snel weg wilden komen van de schietpartij. Het motief voor de aanslag in München is nog onduidelijk. De man was geen bekende van de politie. Hillary Clinton heeft senator Tim Kaine gekozen als running mate. De keuze voor Kaine als potentieel vicepresident komt niet geheel onverwacht. Hij werd al genoemd als een van de grootste kanshebbers. De 58-jarige Kaine is senator voor Virginia. Het zal zijn taak worden om die belangrijke swing state voor de democraten te winnen. Clinton zal Kane de komende dag officieel voorstellen op een partijbijeenkomst, smaakt haar keuze nu bekend via een tekstbericht aan haar aanhangers. De Nederlandse estafettevrouwen hebben in aanloop naar de Spelen in Rio een slechte generaal achter de rug. Het team ging tijdens de Diamond League wedstrijden in Londen op de 4x100 meter de mist in. Dat gebeurde bij de eerste wissel tussen Madia Gafoor en Daphne Schippers, waardoor het team werd gedisqualificeerd. De estafettevrouwen veroverden op de EK in Amsterdam nog een gouden medaille. Het weer lokaal kan een bui vallen. Overdag vooral in het oosten kans op buien. Mogelijk met onweer en hagel. Maxima tussen 22 en 29 graden. Zondag meer zon en het blijft zomers warm. Dit was het NOS Jumal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu de nacht. Okay. No Ritme Ritme. Van ZFM. Z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 Be let there be no sorrow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 Ik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 25 jaar live in Zandvoort en jij bent erbij. Rhythm is a dancer, it's a soul's companion. People Join us. You're mine Ja. Yeah.